In deze aflevering van de Profecie gaan we het hebben over de profeet Hosea. Ja, van Barneveld, hartelijk welkom. Hosea, een bijzondere profeet. Alle profeten zijn bijzonder natuurlijk, want ze spreken de woorden van God. Ja. Maar Hosea is wel heel erg heel, heel, heel bijzonder. Maar ja, we gaan eerst maar even een korte samenvatting van al die merkwaardige huwelijksproblemen die ze hadden en wat dat geestelijk te betekenen heeft. Ja, want je zou bijna zeggen van, uh, wij maken tegenwoordig films waarmee we dingen willen vertellen over wie God is en wat hij doet enzovoorts. Maar dit is ook bijna een film. Ja, ja dat is, uh, het is zelfs zo erg dat uh, rabbijnen gezegd hebben, ja, kunnen we dat nou wel... Weet je, wat zijn andere rabbijnen? Laten we maar zeggen dat dat allemaal symbolisch bedoeld is. <laughs> Dan was het allemaal zo erg niet. Ja. ja, Even om de kijkers wat nieuwsgierig te maken Aha. natuurlijk. Ja. Maar het is wel erg boeiend. Maar nou, God gebruikt dus uh, zeg maar een soort uh, één acteur om te vertellen wat hij ervan vindt. Ja, Hosea, de naam betekent God helpt. Ook mm -hmm. dat nog dus. God helpt. Hij leefde in het tienstammerijk. Mm -hmm. Hij heeft daar zeer veel jaren heeft hij daar, uh, gepredikt, geprofeteerd. Hij heeft uh, vijf of zes koningen overleefd. Maar ja, dat, dat was niet zo, uh, zo interessant, omdat ja, die in 23 jaar hadden ze vijf of zes koningen, waarvan er nog een aantal vermoord zijn ook. Ja, ja. Dus het was... Die uh, hebben allemaal uh, heel kort geregeerd. Zeg je? Die hebben allemaal heel kort geregeerd. Nou, niet allemaal. Er zitten er ook bij die 20 jaar geregeerd hebben oh, daar. Maar de meesten die uh, waren kort van stof en die waren ook kort van leven, wat ja, dat betekent. Ja, Het was een zeer... Verschrikkelijk goddeloze tijd, totdat ze, dat heeft Hosea nog net meegemaakt, in 722 veroverd werden, het tienstammenrijk dus, mm -hmm. uh, door de Assyriërs. En daar zijn ze in ballingschap vervoerd. En, uh, maar Assyrië heeft wel drie jaar lang Samaria moeten belegeren. En toen ze Samaria belegerd hadden, gingen ze Judea veroveren. Die Assyriërs. Nou ja, waren in een van de vorige afleveringen, er is niets nieuws onder de zon. Is het ook niet een. Want dat is nu ook weer gaande natuurlijk. Dat zijn nu ook weer bezig, ja, de, de mensen. Maar goed, ik, ik denk, ik hoop, ik verwacht, ik bid, of wat ik ook zeggen mocht, dat God nu ingrijpt. En dat dit toch regelrecht loopt naar die machtige profetieën van heil en het koninkrijk van en rechtigheid, dat God beloofd heeft. En waar... en waar hij toen al naar verwees? En waar ook de Hosea naar verwijst, ja, ja, zeker. Ja, ja. zeker. Nou, in 722 werden ze dus uh, na drie jaar beleg, drie jaar hebben ze het volgehouden, ja. tegen de, die Assyriërs. En die zijn toen naar Jeruzalem gegaan. En daar zijn ze door die Engel des Heren verslagen in de tijd van Hiskia. Ja. Hiskia. die werd geassisteerd door een andere profeet, die werd door Jezaja geassisteerd. Hm. En dat is de tijd waarin... Hij is, ja, er waren zes goddeloze koningen, vier werden er zelfs vermoord, zie ik hier in mijn notities. Zo. Jongen, jongen, jongen, dat is een ja. tijd geweest daar. Nou, wat is er dan met Hosea aan de hand? Heer Hosea, die kreeg de opdracht van God en de Heere die ging spreken tegen de Heer: en die zei, ga heen. Waarheen, heer? Neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige vrouw geboren. Hmm. Hij moest trouwen met, heel ruw gezegd, een hoer, ja. een prostituee. Want, zegt de Heer, het land wendt zich af in afschuwelijke after, after, ja. ontucht. Ja, dus God wil door een rollenspel ja. laten zien Ja, dat is een duidelijk rollenspel, dat zit hier ja. aan de hang. En Hosea die uh, moest daar een soort hoofdrol spelen, ja. maar niet zo'n leuke hoofdrol. Nee, zeker niet. Nee. En, want Hosea... Hij zou, hij zou zeggen van, Heer, dat is toch een beetje een rare opdracht. Ja, dat mij... het is toch tegen, het, tegen uw gebod in, Ja. maar Hosea die <tie> moest heel jong beginnen en uh, heeft dat dus vele jaren tot de wegvoering volgehouden. Hmm. Hij ging trouwen met een zekere Gomer, Ja. Gomer heette die dat vrouw. Dat was dus die prostituee. Ja, en Gomer staat dan voor Israël en Hosea staat voor God. Ja. Zij is ontrouw aan, uh, nou, hij, uh, en dan krijgt ze kinderen, en de oudste heet Jezreel. En Jezreel was de hoofdstad ook een tijd lang van Israël, mm -hmm. en daarna kreeg hij nog twee dochters. Goed, zij uh, loopt bij hem weg, gaat, uh, laat zich door een ander beminnen, zegt de schrift zo, mm -hmm. en laat Hosea in de steek. Maar dan zegt God tegen Hosea, dan moet je maar even kijken, het is in hoofdstuk 3. De heren, Heer zei tegen mij: ga heen, bemin een vrouw die zich door een ander laat beminnen en overspelig is. Gelijk de Heere, is de Israëlieten, bemint, die zich overspelig tot andere goden wenden. Hoofdstuk 3, vers 1 is dat. Mm -hmm. Toen heeft hij haar Gomer teruggekocht. Ja. Hij heeft haar, wat heeft hij betaald? Vijftien zilverlingen en een halve gomer reis. gerst. Ja. Nou, dat is dus de geschiedenis van hem. En de klinken, wat dat betreft, verschrikkelijk harde oordelen. Ja. Wat zegt God uh, bij de geboorte van de tweede kinderen? Hij zegt tegen de eerste die geboren wordt... Hij zegt hier, die noem je maar lo-rugama. Rugama, dat is ontferming. Ja. En lo betekent niet. Dus ontferm je niet. Zeg je? Ontferm je niet. Ja, ontferm u niet. En, want het is afgelopen. Ja. Ik, zal me niet meer, ik zal hen niet meer verlossen door het boog of door het zwaard of door oorlogtuig of door paarden of door ruiters. Ik ja. zal ze niet meer verlossen. En dan werd er nog een jongetje geboren, een jongetje, en die werd Loami genoemd. En Am is volk en Ami is mijn volk en Loam. Lo is weer niet. Niet mijn volk. Deze twee teksten die worden herhaaldelijk aangehaald door mensen van de vervangersleer. Oh ja? Ja, tuurlijk. Loami, nou is Israël Gods volk niet meer, dan zijn wij Gods volk geworden. Hm. Dat is het hele thema van. Dat is toch, dat is toch werkelijk? spectief. Voor hun bekkie, voor de, voor de mensen van de vervangingsleer. Maar die hebben het dus niet doorgelezen? Ze hebben, ja, precies. Dat moet je doorlezen. altijd doen met de slip. Want dat, dat is eigenlijk het hele thema van Hosea. Ja. Is, God komt met verschrikkelijk harde oordelen. Want hij is, laat ik het heel eerbiedig zeggen, Bedoelde en zeggen ook, hij is zijn geliefde kwijtgeraakt. Ja. Want Israël was de geliefde uitverkoren van God. Ja. Israël werd symbolisch genoemd de vrouw van God. En, en die was hij kwijt, want die was naar andere afgoden gelopen. En daarom wordt God af en toe zo vreselijk boos. En vertoornd op Israël. En lo -Ami ook. En dan nou, gaat hij onmiddellijk daarop. Zegt hij, dit is van lo Ami En dat is eh, hoofdstuk 1, vers 9. Noem hem lo -Ami, want jullie zijn mijn volk niet. En ik zal de uwe niet zijn. En dan in vers 10 meteen. Eens echter zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als het zand der zee dat niet meer te tellen is. En op de plek waar ik tot hen, daar tot hen gezegd zou Gij zijt mijn volk niet. Zullen zij genoemd worden kinderen van de levende God. Is wat? Ja, dus de mensen die stoppen bij Loami en lo Rogama. Die hebben niet doorgelezen. Die hebben niet doorgelezen. Want het gaat nog verder. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël bijeenscharen. Eén hoofd over ze en opstellen. En optrekken uit het land. Want groot zal de dag van Israël zijn. Zeg tot uw broeders Ammi en tot uw zusters Rogama. Prachtig. Ja, en wat dat dat lees ik hier ook heel iets frappants voor deze tijd? De kinderen van Juda en de kinderen van Israël. Nu is het voornamelijk het Joodse volk wat teruggekeerd is. Ja. Dat zijn de stammen Juda en daar hoort automatisch Benjamin bij. Mm -hmm. En daar zitten de Levieten bij. En nu is alleen nog maar wat teruggekeerd is, is uh, uh, de stam van Dan. Mm -hmm. De Ethiopische uh, mm -hmm. Joden, zal ik maar zeggen, de falasja's, wat ze genoemd mm -hmm. werden. En momenteel is de stam van Manassan terugkeren. Maar Ephraim is er nog niet. We gaan nog heel wat interessante dingen verwachten in het profetische woord. Ik weet nog niet wat. Nou, dat is dus de eerste keer. Eh, groot is de liefde van God, blijkt hieruit. Hij blijft bij zijn, bij, bij, bij zijn geliefde. En geeft, als ze in verschrikkelijke nood zitten naar hem roepen, dan geeft hij toch weer antwoord en dan helpt hij. En dan brengt hij ze toch weer terug. Ook ja, de... maar we hebben het vorige aflevering gehad over dat God zich dan terugtrekt. Ja. En dat zie je dus hier eigenlijk ook gebeuren. Ja. Hij geeft uh, Hosea de opdracht om te laten zien hoe hij zich voelt, ten opzichte ja. van Israël. Want dat is toch eigenlijk wat er gebeurt. Wat ja. je hier leest in dit rollenspel, is dat eigenlijk God laat zien hoe hij zich voelt, ten opzichte van Israël. En hoe hij van ze houdt, hoe ja. hij ja. de liefde blijft. En hij laat ook zien, en dat is eigenlijk een stuk scenario alweer, ja. in hoofdstuk 3 vers 4, Vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten vers 4, 3 vers 4. Vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder gewijde steen, mm -hmm. zonder efod en terafim. En daarna zullen de Israëlieten zich bekeren en de heren hun God zoeken en David hun koning en bevende zullen zij komen tot de heren en tot zijn heil. Ja. Is mooi. En dat Pasen. is dus, dat gaat, het, het totale herstel dat er weer is. En het is ook zo frappant dat de Israëlieten dat die weer teruggekocht moest worden. Mm -hmm. En zo is er ook voor ons een prijs betaald om ons terug te trekken uit het land van de zonden. Nou, dan gaan we verder. Dat is een thema dat telkens weer wederkerend terugkomt in deze profetie. Klaagt, hoofdstuk 2, vers 1. Klaag uw moeder aan. Klaag daaraan, want ze is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat ze haar ontucht van haar gezicht verwijderen. En haar overspel van haar boezem. Anders zal ik haar naakt uitkleden, enzovoort. En zo gaat God een poos door. Emotioneel, keihard. En dan komt wat er gaat gebeuren, vers 11, Weer, we, hetzelfde hoofdstuk 13, vers, vers eh, 13 is het. Daarom, ik zal haar lokken, zo mooi, dat is een prachtig vers, ik zal haar lokken. Je lokt ze, kom nou, kom nou, kom nou mijn geliefde. Ik zal leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. De woestijn kan zijn de woestijn der volken. Ja. Dat is vaak de woestijn van de volk, de woestijn van de holocaust. Woestijn van al die vervolgingen uit de middeleeuwen. Ja. Ik zal haar leiden uit. Uh, uh, uh, ik haar leiden uit de woestijn, uh, in de woestijn. En spreken tot haar hart. Ik zal haar daar wijngaarden geven. Dan gaan ze weer die wijngaarden. Ik kom zo vaak terug. Ik kom ja, bij Jeremia terug. In dan? de woestijn, wijngaarden in de woestijn. Ja, nou ja, dat, dat zie je nu ook. Ja, ja. Wijngaarden in de woestijn. Het dal van Agor waar Aagan ja, begraven is, eh, maken tot een deur der hoop. Ja. Je weet waarschijnlijk waar, waar, waar die, ligt, die deur der hoop ligt. Petach, mm -hmm. Petach, tikwa ja. Ja. Dat is een van de eerste nederzettingen die ja. de Joden die uit Rusland en Polen kwamen, daar in Israël gesticht hebben. Ja. Die heet Pe Petach-Tikwa. En dan zal ze daar zingen als in de dagen van de jeugd, en eh, toen ze daar trok uit Egypte. Hebben ze dan gezongen, uit het, uit, toen ze uit de Egypte kwamen? Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, maar weet je waar staat dat ook dan? Ik weet niet waar het staat. En <laughs> toen ze, vind ik wel leuk, Toen ze uit, door, de Dode zee getrokken waren, ja. door de Rode Zee getrokken ja. waren. Toen zongen ze met Mozes samen een lied. Van de Heer is een krijgsheld, nee, paard naar ja. ruiters ja, hij precies. in de zee. Ja. En wat gebeurde er toen? Dat heb je altijd met die vrouwen. Toen was uh, uh, Mirjam een beetje verdrietig erover, want er staat: hij zong dat met de Bene Israël. met de zonen van Israël, zong hij dat. Dus die vrouwen oh, mochten niet meezingen, waarschijnlijk. Ja, ja, precies. Toen ging Mirjam zelf een lied verzinken, ook een prachtig lied, dat ook in datzelfde hoofdstuk van, uh, ja, ja, van Exodus ja, staat. Ja, natuurlijk. Ja. En daar slaat dit eigenlijk ook op, toen, toen ze daar zongen, toen ze dat trokken uit, uh, uit het land Egypte. Ja, prachtig. Ja. En dat zie je nu in Israël ook. Uh, enthousiast worden al die feesten gevierd en, en met dansen en met en toch vreugde in een land dat ja. zo ontzettend verdrukt wordt. Ja, dat is altijd prachtig om te zien. Uh, uh, prachtig ja. om mee te maken. Om mee te maken ook, ja. Zeker. Ja. Nou, dan gaan we zaten we in de woestijn uh, bij de Deur der Hoop. En nu gaan we naar hoofdstuk 2 verder. Dat ook zo prachtig is dat. Vers 18. Ik zal mij u tot bruid verwerven voor eeuwig. Hm? En dat, daar staat het 3 vers 1, staat dat, uh, dat is dan weer het, uh, het aannemen van, van gomer weer. Ja. Dit staat in 2 vers 18, ja, dat, is dat, bruid, dat bruid verwerven ja. dat is Nog voor weer eeuwig. eens heel duidelijk dat God de, met de bruid Israël bedoelt. Ja. ja. Er wordt ja. nog wel eens verschillend over gedacht in uh, Christelijke Vringen. Ja, de, de, welke en uit zich zingen ja, en uh, om haar als bruid ten hemel te, te, te werven, kwam hij ten hemel af. Ja. Dat is allemaal product van de vervangingsleer. Ja, want er uh, staat hier gewoon duidelijk, ik zal u mij tot bruid werven voor ik staat eeuwig. Dat zal wel vier keer denk ik. even ja. tellen. Ik zal mij u als bruid verwerven voor eeuwig. Ik zal mij u als bruid verwerven door gerechtigheid en ja. recht, ja. door goede tiernet en ontferming. Ik zal met u tot bruid verwerven door trouw, drie keer dus, en ga zo de heren kennen. Ja, dus daar hiermee moeten we even heel duidelijk afrekenen met de gedachte dat de gemeente de bruid is. Nee, nu komt er dus een, een nieuwe gedachte, dat de, de gemeente, die de yes, kent, mm -hmm. uh, plus de Joodse dus, en de volker uit de heidenen, die... Uh, Jeshua gekend mm -hmm. hebben, dat die samen dan de bruid zijn. Ja. Ik weet het niet. Ik, ik, ik ga er geen ruzie over maken. Maar dat is ik, ook niet goed. Maar ik denk dat maar ik hou als God al zegt, als God zegt, ik zal je u tot bruid werven voor dan eeuwig, dan zal het zo zijn. Voor eeuwig, dan hoeven we daar niet tussen te komen. Nee, nee. Toch maar maar gebeurt het wel. Het gebeurt. Ja. Maar dat is uh, conform wat we ook in de vorige aflevering hadden. Dat scenario's en, en die worden allemaal ingevuld. Door allerlei mensen. En, door, en door vaak, hun eigen leven leiden. Vaak die, uh, die de provincie uh, uitleggen, ik zeg het vriendelijk, mm -hmm. uitleggen naar gelang hun eigen visie op uh, de, de kerkgeschiedenis en op Gods plan en dergelijke. Ja, ja, precies. Dat is, dat dat heel is goed om alles weer te toetsen aan Gods woord. Nou, dan krijgen we 2 vers 22. Dan zal ik mijn, uh, haar voor mij, za voor mij zaaien in het land en, over, uh, en mij ontfermen over Lorugama en tegen lo Ami zeggen, Gij zijt mijn volk en hij zal zeggen, mijn God en wat een vreugde is het als wij ook onze handen mogen uitstrekken en zeggen tegen de Heere de God van Israël, die machtige God van Israël, mijn God, ja. in en door de Heer Jezus. Ja. En en, en, en zien hoe langzaamaan, nee, eigenlijk in een versneld tempo, zijn verlossingsplan voor zijn volk zich ontvouwt. En, en hij zich dus weer ontfermt. En, en, en hij zich weer uur, zijn volk ontfermt, ja, ik, ja. Ik, en hij daar in Israël ja. een grote messiaanse gemeente doet, uh, doet groeien, mm -hmm. zoals in de ja, tijd vlak, vlak na de, de, de hemelvaart, vlak na de uitstorting. Ja. Toen ontstond er een grote Messiaanse gemeente. Zeg je? Toen ontstond er een grote Messiaanse toen gemeente. Toen kwam er lang, was er een zeer grote Messiaanse ja. gemeente. Ja. Dat heeft trouwens, die, dat schiet me net te binnen, heeft trouwens ook het oordeel over Jeruzalem 30, 30 40 jaar uitgesteld. Ja. Want de, toen de Heer die gelijkenis van de vijgenboom uitsprak, mm -hmm. en eh, toen was het, ging het gewoon niet. En. Die gaf geen vrucht en de eigenaar van die vijgenboom, die komt naar de wijngaardenier. Ja. en die zegt... Uh, ...ik heb al drie jaar heb ik geen vrucht van je gegeten. Drie jaar de bediening van de Heer Jezus. Drie jaar geen vrucht, hak hem om! Ja. Doet u het nou alsjeblieft niet, Heer, zegt de Heer Jezus, die voor ons pleit. Die voor Israël pleit, doe niet. Ik zal er nog één keer, zal ik eventjes pitten en nog één keer zal ik er wat mest omheen doen. Dat is natuurlijk de, de, de doop in de heilige geest, die ja. daar over een groot deel van het joodse volk kwam, met Pinkster. En als hij dan nog geen vrucht geeft, nou ja, dan moet het maar afgelopen zijn. Wat een, afgelopen. Genade, hè? Ja? Wat een genade, hè? Wat een oh, genade. Het hele boek Hosea, ik heb het overal erin gezet in, in mijn voorbereiding, genade, genade, genade, ja. liefde, genade, dat is, het is verdriet. En oordeel, hmm. liefde en genade. En de liefde die wint het van het oordeel, van het verdriet en de genade. Samen met de genade komt God tot zijn toe. Daar ja. is God mee bezig. Maar daar spelen wij ook een rol mee. Er was een voorganger uh, uit uh, Papua New Guinea. En die man die was pas christen geworden. En op een gegeven moment hoort hij de stem van God en die zegt ik ben vertoond op je. Waarom ben vertoont, vertoond: jij bidt niet voor mijn volk. Oh, oh. Ja, lees dan maar eens over Israël. En toen is hij gaan bidden. En is hij een van de grootste, laat ik zeggen, vrienden van Israël geworden. Ja. En zijn mensen die zijn uh, met dat goud naar de tempel gegaan. Ja. Je weet dat toch, dat verhaal? Nee, ik ken het niet. Ach, toen uh, hebben ze een heleboel goud ingezameld. En daar wordt goud gevonden op Nieuw-Guinea, dat ja. weet je. Ja. En dat goud. Met geld zijn naar Jeruzalem gegaan. En dan uh, vroegen ze, net als de wijzen uit het oosten, uh, waar, waar worden de voorbereidingen gedaan voor de tempel? Oh ja. Ja. Nou, ja, toen wezen ze naar het Tempelinstituut. Ik herinner me weer dat je het vertelt, En toen vonden ze die ja. tekst die in Jezaja staat: ja. Vreemdelingen zullen komen en met u de tempel bouwen. Precies. Die, uh, ik meen dat hier daarbij een Richmond heet, no. geloof ik. Die, die, die baas van het Tempelinstituut die had tranen in zo'n, mm. en zeg zei, nu weet ik dat God met ons is. Amen. En toen gaven ze dat. Mooi hè? Ja. zulke ontroerende dingen gehad. En, ja. En zo denk ik, zo denk ik als God uh, de mensen aan, aan, aan, aan, aan de muur staan bidden, heb jij wel staan bidden aan de muur? Ja, zeker. Voel je dan... dan niet daar de, de aanwezigheid van de geest? Ja. Dat is, ik heb me wel zacht gevraagd, waarom? Dat komt omdat er zoveel gebeden wordt, daardoor wordt die plaats geheiligd ja. en dat is mooi, Het plek waar veel gebeden ja. wordt. We hebben laatst, in een uh, dat moet nog zo ja. ongeveer uitgezonden worden binnenkort denk ik, we hebben een briefje eruit gehaald uit de muur. Ik heb ja. hem niet opengemaakt, maar ik heb een briefje eruit gehaald en heb gezegd van heer, deze persoon had een nood, heeft een gebed in Prachtig. de muur gestopt. Wilt u bijzondere aandacht geven aan deze persoon? Eén briefje van al die briefjes die erin zijn. Ja, ja, ja, ja. En ik moest denken aan de schalen met gebeden. Heb je ook gesproken de met, uh, met de rabbijn die over de klaagmuur gaat? Nee. Nou, er is een rabbijn hier ook. Ja, door. dat weet ik. Maar die komen we alleen tegen om toestemming te vragen of we daar mogen filmen. Oh. Ja. <laughs> dat is dan meestal al geregeld of niet, en dan hebben we een probleem, maar de heer lost altijd de problemen op, dus we oh, mogen daar altijd terug. Nou, die rabijn vertelde één kort verhaal, over die briefjes. Hier ja. bent er nou toch over. Ja. En uh, er was een gezin in Amerika, de ouders waren gelovig, mm -hmm. en die knul die was helemaal van het Joodse, Joodse geloof. Dus die waren van het Joodse geloof afgedwaald, die en dat was verschrikkelijk. Ze leden eronder, maar die was gaan zwerpen over de hele wereld. En pa en ma komen op een soort, ik zou bijna zeggen, pelgrimsreis Jeruzalem, gaan ja. bidden en stoppen naar een briefje in de muur. Ja. En dat briefje schrijven ze op, heer, red onze zoon, breng ja. onze zoon terug. Hetzelfde jaar nog, want de briefjes worden ieder jaar weggehaald, Hetzelfde jaar nog komt die zoon, helemaal berooid en, en ziek en ellendig, komt hij terug, uh, komt in Jeruzalem. En je ziet dat die mensen daar briefjes, waar zijn die briefjes voor? Dan liggen de gebeden, die gaan zo van de muur af naar de Heere God, Stop, stopt ook een briefje. En terwijl hij daar een briefje in wil stoppen, ziet hij dat briefje, hij herkent het handschrift van zijn vader. Hm. En hij leest het en onder tranen komt zo het gezin weer bij elkaar. Wow, dus de, dat is bijzonder. Er gebeuren zulke wonderlijke dingen, maar met ja. Hosea gebeurde ook wonderlijke ja, dingen. Precies. Ja. Die bruid hebben we nu gehad, ja. maar ik denk, wat is dan de bruiloft van het lam? Ik denk zelf dat de heer Jezus aan wat Jezus zei tegen de apostelen: Ik heb nog andere schapen die niet van deze kunnen zijn. Ja. Dat zijn wij. Ja. En dat is dan de gemeente die met Israël samen God zal dienen. Ja. Die samen, dus. Hm. Uh, ja. ja, want dan en, gaan we en, al richting uh, een scenario wat naar onze tijd leidt. Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, gaan we gauw naar uh, Jeremia 5. Ja. Dat is heel heel interessant. Nou, God is weer aan het, het oordelen. Jeremia 5, vers 15. 14 erbij. Ik ben als een leeuw voor Ephraim En als een jonge leeuw voor het huis van Juda. Allebei dus. Ik zal verscheuren. En heen gaan. Dus de Heer die zich terug, zie je dat? Zie je dat hier ook, wat je nu met de Europese Unie aan het zien bent. Ja. Want Israël is een voorbeeld voor de volken. Alles wat met Israël gebeurt, is een voorbeeld voor de volken. Mm -hmm. Al deze dingen zijn u ten voorbeeld geschiet, zegt de apostel Paulus. Nou, hè? En Israël altijd last gehad van, van die islamieten, van die... die, die uh, ...Hosseini, de, de, de, de, de vader of de schoonvader ja. van Arafat, van Harafat, mm -hmm. die... Uh, die top imam van Jeruzalem, ja. die samen met, met, met Hitler, Israëls beraamde, tot, tot op de dag vandaag roepen ze ook uh, gillend hun, hun, hun, hun, hun kreet tot Allah op. En, en vallen ze Israël aan. Eerste Jood, en nu krijgen wij het ook over ons altijd hetzelfde liedje. Hm. Dat is ook een wet hoor, dat is ja. net zo'n ja, zo zo wet als, ja. uh, als van ik zal zegenen, u zegenen. Ja. En twee hoofdwetten voor de volken. Ja. Ik zal heen gaan, ik zal wegnemen zonder dat iedereen eh, iemand redden kan. Ik zal heen gaan, zegt de Heer weer. Ik wil wederkeer naar mijn plaats, naar mijn eigen plaats. Ik ga terug naar de hemel dus, totdat zij zich schuldig voelen en mijn aangezicht zoeken. Wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangen naar mij uitzien. Ik denk dat dat er komt. En nu komt hoofdstuk 6 het antwoord van Israël, let op. Laat ons wederkeren tot de Heer, zegt Israël. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Het thema, oordeel, redding. Uh, geslagen worden, genezen worden. Zo is God. Prachtig. Hij, heeft, hij zal ons na twee dagen doen herleven. En de derde dag zal hij ons oprichten. En wij zullen leven voor zijn aangezicht. Eén dag. Duizend jaar. Jeruzalem verwoest. Jaren 70 en 135. Hmm. Twee dagen zijn voorbij. Ja. Ja. Nee, ja. 1900 jaar, nou ja, wie op die 100 ja, jaar. Ja, bijna 2000 jaar. Ja. ja, bijna 2000 jaar. Hij zal ons doen herleven op de derde dag. Ja. En de derde dag slaat natuurlijk op een duizend vrederijk. En dat zit eraan te komen. Dat is, dat is eigenlijk het kleine scenario. Van uh, Hosea. Ja. Dat God gegeven heeft. En wat Israël die erkent. Dat, dat betekent komt. dus dat ook weer Hij zich gaat ontfermen over Israël. Ja. En dat Hij zegt van, jullie zijn mijn volk. En dat zo langzamer aan Yeshua ook openbaart in Israël. Prachtig mooi. mooi. Zit er zoals de Heer bezig? Geprijs uw naam daarvoor, Heer. We willen rest... de Heer. wij willen de en zijn aan. Oh, wij willen de Heeren kennen, zeggen de joden. We willen daarna jagen hem te kennen. Zeker als de dageraad is zijn opgang. Tegen. Zoals morgenochtend uh, het zonnetje weer gaat schijnen, het weer dag wordt. Mm -hmm. Zo zeker is de komst van de heer zijn ja. zegen. En dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen die het land besproeit. Mm. En dat is dus het, het scenario. En dat de heer... Verbind, God slaat, was de jaren 70 en 135 na Christus het tempel verwoest werd. Ja. En toen het volk definitief in verstrooiing werd gegooid. En dan de derde dag, dat is hoofdstuk 6 vers 2 heb ik net gelezen, dat het herstel van de Heer waar hij mee bezig is. Het land wordt hersteld, het volk is, wordt hersteld, Ephraim komt hopelijk gauw terug en... Uh, en de jagers maken zich nu ook klaar. En dan gaan we duizend jaar in. Denk je dat? Tuurlijk. Dat na twee dagen komt de derde dag. Op de derde dag, ja. niet na ja. het duizend jaar, nee. Nee, zeg, dan gaan we duizend jaar vrederijken. En dan gaan we jaar in. Ja. ja. Het is, we leven wel in glorieuze tijden. Zeker. Maar of het doorgaat, is nog een tweede. hangt van de houding van Israël en hangt van onze houding ook af. Als wij bidden heeren, kom haastig, kom spoedig. Want wat heeft, wat heeft de bruidegom voor zin om nou de, de, de, die theologie van de vervangingsleer aan te hangen mm -hmm. dat de gemeente de bruid is? Wat heeft de bruidegom voor zin om, te, om naar de bruid te gaan als de bruid er niet naar verlangt? Tuurlijk. Zeker. Wat heeft de er voor ja. zin om naar zijn gemeente te komen? Om, om de gemeente op te nemen mm -hmm. als de gemeente er niet naar verlangt, Amen. als ze er niet ja. naar roepen. Ja. Dus. Dus. ligt een mooie taak voor ons. Niet een mooie taak. Wie bitter nou, zou ik maar eens vragen: wie bitter nou dagelijks? Dat u spoedig komen, heer Jezus. Ja, ik denk dat we heel vaak met onze dagelijkse dingen bezig zijn. En ja. dat we liever hier zijn dan dat we daar. Daarom zijn. Daarom moet je ook meer met onze Vader bidden. Ja. ja ik, ik, ik pleit niet om, om, om rooms-katholiek te worden, hoewel er heel veel zeer vrome rooms-katholieken zijn. Ja. En, maar ik pleit wel voor een onze Vader. En het ik pleit er ook vader. voor twee of drie per dag. <laughs> en dan zeggen we, uw koninkrijk komen. Iedere dag bidden we er eigenlijk voor. Weet en, je wel wat voor je bidt? Kom haastig in ja, Jezus, precies. bid je dan. Ja. Jan, daar moeten we bij laten. Oh. Hartelijk dank voor deze aflevering. Gaat de tijd hard. De tijd gaat inderdaad hard, maar de tijd zit echt op. En uh, ik zie jou graag een volgende aflevering weer terug in deze prachtige serie. En thuis, het Onze Vader bidden, uw koninkrijk komen. Dat is waar we ons mee bezig mogen houden, want God wil dat wij Hem dat vragen. Laat uw Koninkrijk spoedig komen. Einde van deze aflevering en graag tot een volgende. de volgende. De Messiaanse Joden die zeggen, kom nou, jullie lekker naar, naar de hemel gaan en wij in de grote verdrukking in Israël blijven. Dus, dat, dat is niet eerlijk, zo is God niet.